Stoken. Gisteren pakte de Brusselse politie 140 mensen op die wilden betogen en weigerden te vertrekken. Het weer, toenemende bewolking en regen, in het oosten mogelijk natte sneeuw. Minimaal rond het vriespunt in het noordoosten tot 6 graden in Zeeland. Ochtends eerst nog regen, later droger en wat opklaringen. Wel waait het vooral op de wadden flink, het wordt een graad of 7.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 Jaar kun je luisteren naar de Winterse Feiten. De Winterse Feiten. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. De Winterse Feiten.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 game I play I'm telling you baby